Een Duits reddingsschip heeft voor de kust van Libië 133 bootvluchtelingen gered die op drie overvolle boten zaten. Volgens de Duitse hulporganisatie CI hebben de opvarenden veel geluk gehad dat ze werden ontdekt. Ze hadden geen noodsignaal uitgezonden uit angst dat de Libische kustwacht hen terug zou brengen. Waar de migranten naartoe moeten is onduidelijk. Volgens CI voelt niemand in Europa zich nog verantwoordelijk voor deze mensen. Hackers hebben privégegevens van ongeveer duizend Wit-Russische politiemensen gelekt. Het is een vergelding voor de arrestatie gisteren van bijna 400 deelnemers aan de vrouwenmars. Zolang de aanhoudingen doorgaan, zullen wij op grote schaal gegevens blijven produceren, zeggen de hackers in een verklaring. De regering zegt dat de hackers zullen worden opgespoord en gestraft. Ook vandaag gaan aanhangers van de oppositie in wit rusland weer de straat op om te protesteren tegen president Lukashenko. Ook in het Zuid-Hollandse Voorhout heeft de politie vannacht een illegaal feest beëindigd. Hoewel er veel geluidsoverlast was, kostte het de politie moeite om de feestlocatie te vinden. Uiteindelijk bleek het een parkeerplaats langs een provinciale weg te zijn. Daar waren 60 mensen aan het feesten. De muziekinstallatie is in beslag genomen. In Beverwijk is vannacht ook een illegaal feest met tientallen bezoekers beëindigd. Daar probeerde de dj, DJ met zijn apparatuur nog weg te komen. Maar hij werd door de politie tegengehouden en gearresteerd. Het weer, volop zon, in het zuiden ook wat sluierbewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de wegen bij Zandvoort op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Haarlem Centrum en Zandvoort een half uur vertraging. De N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N208 en Zandvoort een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ga daarom nu naar Dierenlot.nl Dierenlot.nl Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zon. Zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het ritme van ZFM. sometimes, I think about but I never want to fall again. I'm Is it crazy? in the sun.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 We must take the stakes We gotta show